Allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel noemt het weerzinwekkend... als de dader van de aanslag in Berlijn inderdaad een vluchteling blijkt te zijn. Duitse media zeggen dat de man een Pakistanse asielzoeker is... maar dat is nog niet bevestigd door de autoriteiten. Merkel noemt het een onbegrijpelijke daad... die zo hard mogelijk moet worden bestraft. Zo bezoekt de kerstmarkt in Berlijn vanmiddag. De Poolse man die in de cabine van de vrachtwagen zat... die werd gebruikt bij de aanslag, is vermoedelijk doodgeschoten. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken... van de deelstaat Brandenburg gezegd. De Pool was chauffeur van de vrachtwagen... tot hij vermoedelijk werd gekaapt door de dader van de aanslag. Na de aanslag in Berlijn van gisteravond... hebben meerdere scholen in Nederland... besloten om hun schoolreisjes naar Duitsland af te gelasten. Schooldirecteuren zeggen dat er onrust is zonder ouders en vinden dat de aanslag ongedwongen plezier op het schoolreisje overschaduwt. Rusland heeft een onderzoeksteam naar Turkije gestuurd... om de moord op ambassadeur Karlov te onderzoeken. Volgens het Kremlin hebben de presidenten Poetin en Erdogan afgesproken... om samen onderzoek te doen. Rusland, Turkije en Iran overleggen vandaag in Moskou... over de situatie in Syrië. In Turkije zijn zes mensen gearresteerd... voor mogelijke betrokkenheid bij de moord op de ambassadeur. Het zou gaan om familieleden en een huisgenoot van de schutter. In Brussel is bij een grote politieactie een verdachte opgepakt... die in het bezit was van wapens... en zou dreigementen van terroristische aard hebben geuit. In de Brusselse wijk Schaarbeek werden gisteren straten afgezet... voor verschillende politieacties. Nu is bekend geworden dat er een verdachte van 34 is opgepakt. De man wordt vandaag voorgeleid. Het weer, het blijft vandaag droog. Het is vrijwel windstil. Vanmiddag schijnt de zon flink. Het wordt 2 tot 5 graden. Morgen ook nog een koude dag... Donderdag is het regenachtig en een stuk zachter. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de randstad vielen bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 West. En er staat tussen Cadoule en de Koentenal 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Met, uh, met een hit van het afgelopen jaar. En dat doen we, dat heet Keep My Cool. En dit is ook eentje van het afgelopen jaar. Ja, een van de leuke liedjes van Adele vind ik persoonlijk. En dat heet Send My Love To Your New Lover. Dus met, uh, vind ik persoonlijk, een van de leukste liedjes van haar laatste CD, 25. En dat heet Send My Love to Your New Lover. Oftewel, stuur mijn liefde maar naar je nieuwe liefje. Zo <laughs> kun je kan het ook opvatten. Ja. Wel een positieve instelling. Ja, een hele positief. Ja, vind ik wel. Doei, doei. Doei, doei nou, <laughs> door. route en uh, gaan meneer uh, send My love Ja, nou, een goede instelling. En nu gaan we zo even iets uh, lekker eten, denk ik. Ja. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... www.facebook.com-zandvoortlunch. Ja, en normaal uh, bedenkt anderen andere altijd altijd uh, recepten. Uh, maar die moest vanmorgen werken, dus die had daar geen tijd voor. Dus... Het Sandra inderdaad nu gewoon wel lekker zelf gedaan? Ja, nou, ik precies. ben vreselijk benieuwd wat er nu uitkomt. Ik heb komt. wat ingrediënten bij elkaar geharkt. Ja. Het, uh, het staat inmiddels al op Facebook. Maar Kijk. voor wie uh, geen Facebook heeft... zal ik het uh, even voorlezen... wat we gaan vandaag gaan eten. Ja. En het is geworden een koolviscurry... met peultjes voor vier personen. Zo. En de bereidingstijd is ongeveer 30 minuten. En uh, voor mij valt het allemaal binnen het budget... van de 10 euro ongeveer. Um, wat hebben we nodig? 300 gram rijst naar keuze... 200 gram pultjes. 1 pak koolvisfilet van 400 gram. Uh, uit de diepvries, maar wel graag ontdooien voorbereiding. 3 eetlepels zonnebloemolie. 1 gesneden ui. 1 gele paprika in stukjes. Een blikje kokosmelk van 400 milliliter. En een halve kippenbouillon tablet. Uh, hoe bereiden we het voor? Bereid de rijst volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Uh, dus ik kook en meestal is het voor rijst een minuutje of 8 tot 10... Verwijder de stilaanzet uh, en het puntje van de peultjes. Snijd de koolvis in blokjes en bestrooi deze met peper en zout. Verhit de olie in een koekenpan en bak de vis in ongeveer 3 minuten bruin. Schep de vis uit de pan en houd deze warm op een bord, afgedekt met wat aluminiumfolie. Bak in het bakvet dan de ui en de paprika voor ongeveer 3 minuten. En voeg dan de kokosmelk en de peultjes toe. Bekruimel het bouillon-tablet hierboven en breng het geheel aan de kook. Laat dit vijf minuten sudderen en warm de koolvis als laatste minuut mee zonder te roeren. Want anders gaat de koolvis weer stuk. Serveer het gerecht met de rijst die u zojuist heeft gekocht. En dat uh, was het recept voor deze week. Dat klinkt vreselijk lekker. Ja toch? En gezond. Ja, en gezond. Nou, wat wil je nog mooier? Half uurtje in de keuken en dan heb je een heerlijk gerecht voor, uh, voor vier personen. Nou, mooier kan je het niet hebben. Toch? Nee, volgens mij ook niet. Nee. Ook. Wat ga jij doen met de kerst trouwens? Ga je nog lekker eten? Uh, vast. vast. Ik, ik eet altijd lekker ongeacht oh. of het kerst is. Ja, ja. Het, uh, maar je hebt geen speciale woeste plannen. Uh, mijn dochter is kerstavondjarig. Dus dat uh, is herkool, wat ze mag eten. Ze ja. uh, wordt negen. En de eerste kerstdag uh, gaan we uh, goer En de tweede kerstdag uh, zwaai ik mijn man en dochter uit, want die vertrekken naar Engeland. En ben ja. ik uh, heerlijk alleen. Zo. Dat, uh, nou, heerlijk alleen. Ja, nee, ben ik alleen. Ja, lekker. Alleen. Uh, ja. Wow, ik het uh, ik alleen. Ja, ik vind het ook helemaal niet erg. Nee. Uh, kerst, ja, het, is, het is maar een datum. hè? Ja, zo is dat. Oké, okay. um, we gaan door. Want we hebben straks weer het nieuws. En, en dan hoort u Sandra weer. En nu... Voor kerst moet je toch af en toe zo'n kerstpaadje laten horen. Het Zeer belangrijk voor het sfeertje hè? om het zo maar eens te zeggen. Ja. Wat ga jij doen met kerst? Hè? Wat ga jij doen met kerst? Nou, ik zit uh, eerste kerstdag zit ik uh, drie uur hier in de studio, want uh, we gaan dus eerste kerstdag uh, ga ik uh, het uh, Weihnachtsoratorium van Bach uitzenden. Dus dan ben ik drie uur hier. Dan zit ik uh, van twee tot vijf hier in de studio. Want ja, ik moet, hij loopt non-stop door. Dus ik moet het een beetje in de gaten houden. Ja, en daarna hebben we nog een kerstdiner. In de grote kerk. Van, uh, van Beverwijk. En uh, ja, tweede kerstdag gaan we gewoon uh, met een aantal uh, mensen... met uh, ja, gourmetten thuis. Gewoon lekker. Ja, dat gaan wij doen. Nou, klinkt hartstikke gezellig. Ja, het is hartstikke gezellig. Het is ook heel gezellig. Dus dat wordt leuk. En uh, ik heb nog een kerstplaatje. Ja. Als hij dood wordt. Als hij komt. Even kijken. Hallo. Ja. Nou oh, zeggen, we blijven die mooie strijkers nog. Maar. maar daar zijn ze dan. Vader en zoon, alleen en Deen. Park. Going back for Christmas.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 most at Home meest thuis. Ik ben het meest en, Ik ben het en Alain Clark, ben en meest thuis. Ik ben het meest thuis. Ik ben het Vandaar dan maar even een beetje in dat sfeertje. Met dit. Ja, heerlijk. Ik denk ik ik er nog maar even, dan weet ik weer hoe die gaat. Dat is wel nodig. <lacht> Oké. Okay. Ja, de mensen die Facebook volgen, die weten dat uh, waarschijnlijk al. Maar de Stolverbloes, ons oude beentje, komt eenmalig weer een keer bij elkaar. Na 50 jaar. Nou ja, het is 50 jaar geleden dat het beentje werd opgericht, laat ik het zo zeggen. En uh, die band komt eenmalig gewoon weer bij elkaar. Met Dane. Met en uh, dat wordt gewoon leuk. Dat is op 6 januari. Uh, als je er nog bij wil zijn, nou, dan mag je wel heel snel uh, zorgen dat je kaarten krijgt. Want ik denk dat het afgeluid vol wordt. En we spelen maar een half uurtje. Hè? Maar ja. Sommige mensen hebben echt twintig jaar niet meer gespeeld. Dus ja. Okay. Maar goed, het is een totaal programma. En uh, er zijn veel meer bands en muzikanten. En zelfs komt één keer terug. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Sandra Lissenberg. Gisteren is de overdekte fietsenstalling... aan de Louis-Davidstraat in Zandvoort... feestelijk geopend. De eerste gebruikers werden getrakteerd op heerlijke koffie... warme chocolademelk en chocolaatjes. De fietsenstalling is in het bijzonder bedoeld... voor busreizigers en bezoekers aan het centrum. Onder het motto, parkeer je fiets voor niets, is de stalling gratis toegankelijk met gebruik van de OV-chipkaart. Ook kan er gebruik worden gemaakt van het naastgelegen openbare toilet voor een prijs van 50 eurocent. Met de inpandige stalling is het de intentie om het aantal fietsen dat soms hinderlijk in de openbare ruimte staat terug te dringen. In de stalling is rekening gehouden met gewone fietsen, fietsen met mandjes en met bakfietsen. Vanavond tussen 8 en 10 uur zal er op de tijdelijke ijsbaan... in het centrum van Zandvoort worden begonnen met de voorrondes... van het Fit at the Beach fluitketel curling toernooi. Teams die zich hiervoor vooraf hebben opgegeven... strijden in twee voorrondes om een plek in de finale op 3 januari. Afgelopen vrijdag werd de kalender... voor het Deutsche Tourwagen Masters 2017 bekendgemaakt. Zandvoort staat wederom op de agenda van de DTM... Van 18 tot en met 20 augustus komt de DTM-karavaan naar Park Zandvoort. Bij een ongeval op de N201 in Hoofddorp zijn dinsdagochtend drie auto's op elkaar gebot. Twee personen raakten hierbij gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur s ochtends vlak op de, vlak bij de Hoofddorp bedreef. De drie auto's zijn door een bergingsdienst verwijderd. Eerst krabben en dan goed opletten op de weg. Dat was het credo van het KNMI aan automobilisten vanochtend. Het KNMI heeft codegeel afgekondigd en waarschuwde voor gladheid. In Noord-Holland en de rest van het land was er kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Met name op lokale wegen kan dat verraderlijk zijn al dus het Weerinstituut. Het KNMI adviseert daarom het rijgedrag aan te passen en weerberichten en waarschuwingen te volgen. Daarnaast is het zicht op sommige plekken slecht. En tot zover het Regio Nieuws.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 CFM Zandvoort. Weer of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is op deze december dinsdag prachtig weer met volop zonneschijn. Het blijft droog en bij een niet meer dan zwakke zuidoostenwind... stijgt de temperatuur naar hooguit een graad of drie. Vanavond en de komende nacht is er weer kans op nevel en mist en de wind die draait geleidelijk naar zuid tot zuidwest en de temperatuur daalt naar waarde rond het vriespunt. Morgen beginnen we ook met zonneschijn, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en in de loop van de middag en morgenavond gaat het regenen. De zuidwestenwind neemt toen naar matig over land en naar vrij krachtig tot krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar maximaal 6 graden. En tot zover het regionale weerbericht volgens Rico Schreuder. Van de film Top Gun was dit. Take My Breath Away van Berlin. Wat oh, was alweer adembenemend gisteravond. Ja, Ik lees net het bericht dat uh, de dader van de aanslag in Berlijn... Dus vandaar ook dit liedje van Berlin... Ja. Uh, die schijnt volgens de Duitse politie nog vrij en bewapend rond te lopen. Het ziet er naar uit dat ze de verkeerde dader hebben opgepakt gisteren. Oh. Dus dat is ook weer niet zo'n fraai bericht. Nee, dat is ook weer niet... Het uh, nou ja. takes your breath away. Uh, ja, dat zou je bijna zeggen, ja. <lacht> um, ja, en, en, en Merkel was ook uh, behoorlijk emotioneel erover. En uh, vooral uh, over het feit dat... Uh, stel dat het inderdaad een asielzoeker zou, of asielzoekers zouden zijn geweest... die dit geflikt hebben. Maar goed, dat is allemaal nog niet zeker. Maar uh, dat was een van haar dingen... dat dat uh, heel erg zou zijn als dat zo was. Maar goed, je weet het nooit. Er lopen meer gekken buiten het gekke huis dan erin zitten tegenwoordig. Dus uh, je weet het maar nooit. Het is in ieder geval te hopen dat we er nou een beetje van, af, van uh, bespaard blijven. Want het is... Uh... vrees van niet. Huh? Nee, ik vrees ook van niet. Maar ik hoop toch dat het wel zo is. Eigenlijk, stiekem, een beetje. Huh? Toch? Dan we eindelijk een beetje nog een, een, toch wat rustige kerst krijgen. Nou, uh, een rustige kerst... Uh... <laughs> Een rustige kerst is zeker niet voor de volgende heren... als je die muziek hoort van die gasten. Echt niet rustig, hoor. Gaat lekker tekeer. Let maar op. Give me all your loving. ZZ Top. Dan uh, zie top hè, met Gimme All Your Loving. En uh, uh, ja, het moet allemaal mannen met baarden zijn. Weet je wat we ook nog moeten doen? We moeten ook het juiste antwoord nog geven, Sandra. Ik wilde want, uh, het net aan je vragen. Ja, <laughs> oh, Gooi die ik de dacht schuif niet. open. Ja. <laughs> en ja. ik ook. Ja, ja mee, uh, maar ik uh, Ik uh, was het niet vergeten. Dus uh, we gaan nu het antwoord geven. Nou. De... Wat was de vraag ook weer? De vraag was: bij welke band hoort zanger Chris Martin? Ja, bij de Beatles. Niet? En ook niet bij Dire Straits. Oh? En ook niet bij Pearl Jam. Ook niet? En ook niet. Ook niet. Het was Coldplay. Ja. Yeah. En een aantal mensen hadden dat ook inderdaad goed op Facebook. Is dat zo? Nee. Hey. Oh, die komen we allemaal in de Hall of Fame. En de Hall of Fame. Ja. Zullen we er even. Eventjes... Moeten we even iets van maken natuurlijk? De Hall of Fame. Moeten we al die goede antwoorden even naar. En dan gaan we dat even doen. Dus we maken op de Facebookpagina de Hall of Fame. En daar komt je naam in. Ja. Moeten we nog even doen. We hebben nou even de tijd. Want, uh, volgende week zijn we er niet. Sander en ik, maar over veertien dagen zijn we er weer hoor. Fries en fruitig. Zoals dat uh, dan heet. Toch? Ik hoop het. Ja, natuurlijk. ga mijn best doen. We komen toch die kerstdagen wel door? Ja. ja. <laughs> nou ja, dat dromen we dan maar van hè. Dreamer! Supertramp! Supertramp en uh, een van hun knallers van grote hits uit de 70s en 80s. Met name Supertramp, dus. En uh, ja, 70s. En dit is Q65 uit De Haag. De live en lief, yeah. Ja, dat was de Q65 vandaag. Met de live I live. En nog één keer. Als liedje tot besluit. George Harrison. Nou, tot besluit niet helemaal. Komt er nog één. Maar oké. Okay. met uh, zijn kerstplaat uh, ja iedereen, iedereen zichzelf uh, serieus neemt Dat moet wel een uh, kerstplaat opgenomen dat heeft George dus ook gedaan en dat heet uh, Ding Dong ja. nou dit is een mooie gedachte tot de sluit van deze uitzending en u mag meezingen plat om deze uitzending mee af te sluiten. Al het gebeurde van gisteren. Laten we het toch eens een keer proberen jongens. Je weet maar nooit. Het zou nog veel leuker doen worden. Opgenomen tijd live op een hotelkamer ergens in Toronto. Een aantal mensen die daar toevallig geweest aanwezig waren. John Lennon, plastic Ono band. En het is nog steeds de hymne. En juist deze man wordt dan ook weer door geweld om het leven gebracht. Ja. Niet te geloven. Goed, ik wens u verder nog een hele fijne dinsdag. Jou ook, Sander, natuurlijk. je ja, het gelijk allemaal. En ik zou zeggen, nou, ik ben er nog één keer aanstaande donderdag. En uh, voor de rest, fijne dag. En hou het allemaal rustig en vredig. Oh ja, en dank voor het luisteren natuurlijk, dat ook nog. C F M, dan stuur.